Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaat pas in als het Israëlische kabinet ermee instemt. Het akkoord over de eerste fase van een staakt het vuren zou vanochtend zijn ondertekend. Maar daar is nog geen bevestiging van. Het is nu wachten op het Israëlische kabinet, zegt correspondent Nasra Habibala. Die gaan daar vanavond 6 uur lokale tijd, 5 uur Nederlandse tijd uh, over uh, stemmen. En uh, de verwachting is wel dat er voldoende steun is, ook vanuit de oppositie... om het door doorheen te krijgen, deze deal. Maar als dat officieel gebeurt is, ja, dan pas zou het bestand ook echt ingaan. Israëlische bronnen zeiden eerder nog... Dat ...dat de nog levende gijzelaars zondag of maandag vrijkomen. De politie maakt zich grote zorgen over een vrouw uit Hoofddorp. Zij vertrok gisterochtend naar haar werk in Beverwijk, maar kwam daar nooit aan. De politie denkt dat ze is ontvoerd en dat ze mogelijk in levensgevaar is. Agenten hebben gisteren een huis in Hoofddorp doorzocht... ...maar willen niet zeggen van wie de woning is en wat er is gevonden. Van de vrouw en haar zwarte BMW ontbreken elk spoor. Twee medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht zijn ontslagen... omdat ze in medische dossiers van patiënten gluurden, terwijl ze daar geen reden voor hadden. In totaal bekeken ze meer dan 1100 dossiers, volgens het ziekenhuis uit nieuwsgierigheid. Een van de twee zorgmedewerkers bekeek onder meer de dossiers van buren. De andere collega bekeek vooral adresgegevens. De twee zeggen dat ze niet wisten dat het allemaal niet mocht. En het Nederlands elftal moet vanavond weer aan de bak in de WK-kwalificatie. Of nou ja, aan de bak. De tegenstander is Malta. Dat land staat op op de 166e plek van de wereldranglijst. Een paar maanden geleden won Oranje de thuiswedstrijd nog met 8-0. Was een lekker potje toen, zegt Frenkie de Jong. Zeker, zeker. Het is een mooie wedstrijd met een mooie uitslag. Het uh, uh, was in Groningen natuurlijk, mensen waren enthousiast, dus het uh, was een leuke ervaring. Of het weer zo makkelijk wordt, tegen Malta zien we vanavond. De return is vanaf kwart voor negen te zien op NPO 3. Het weer overal droog, zijn opklaringen met af en toe best wel zon. Maar er komen vanuit het noordwesten weer wolken aan, bij maximaal 15 of 16 graden. ZFM, verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWW. Op de A10 Watergraasmeer, de nieuwe Meer, 3 kilometer file bij Amsterdam Rivierenbuurt. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer op de A27 Ammieren richting Gorkum. Tussen Hilvers en nu Lunetten. Op de N205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg bij Boezingen-Lieden. 3 kilometer file er rijden geen treinen tussen Hoorn en Enkhuizen. Dat komt door een zijstoring. En tot zover de ANWW Verkeersinformatie.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 Zandvoort. Dit is ZFM. I'm stay.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 boys